8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... reacties vanuit TRN over het bereikte atoomakkoord. En havenwethouder Baljeu over de plannen voor de Blankenburg-tunnel. Nu is het NOS-journaal. Doeg Megens. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking... opent de aanval op drie Nederlandse kledingbedrijven. Coolcat, Vibra en Prenatal laten producten maken in fabrieken in Bangladesh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 De kritiek van Israël is natuurlijk toch dat de Verenigde Staten te veel weggeeft en daarvoor te weinig voor in ruil terugkrijgt. Het argument daartegen van Obama is die zegt ja je moet dit zien als een test. We gaan kijken of Iran zich aan de afspraken houdt en als ze dat niet doen dan komen die sancties gewoon weer keihard terug. Eerder op de dag had Netanyahu het akkoord bestempeld tot een historische vergissing.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 Folderverspreider Netwerk VSP zegt dat er slimmer folders worden verspreid. We zien dat onze klanten, onze adverteerders, dat die iets kritischer zijn... in waar ze folders verspreiden en hoeveel folders ze verspreiden. Omdat de inhoud verschillend is per wijk... kunnen we hier precies bepalen wat er in uw wijk valt... en wat er niet in mijn wijk valt. Ze laten fabrikant van grasmaaiers niet langer folders verspreiden in flats. En ook bekijken steeds meer mensen folders op internet... en geven ze aan dat ze de papieren folders niet meer willen. Het aantal huishoudens met een nee-sticker op de voordeur stijgt elk jaar. Sinds gisteravond rijden er auto's over de nieuwe Waalbrug in Nijmegen. De 285 meter lange brug verbindt het westen en het noorden van Nijmegen met elkaar. Volgens de projectmanager zal het verkeer enorm profiteren van de brug. Nijmegen ja, had eigenlijk als een van de weinige steden aan Rijn en Waal maar één uh, verkeersbrug. Uh, en uh, nou ja, dat, die, die nood was eigenlijk wel groot. En uh, we stonden ook in de top 10 he, als nummer 1 dat, uh, dat er de meeste files in Nijmegen stonden in de, in de avond uh, in de ochtendspits. en de En dat gaat nu heel snel een einde aan komen. De nieuwe brug wordt de Oversteek genoemd. Een verwijzing naar de Oversteek door de geallieerde troepen in 1944... tijdens de slag om Arnhem. De bouw van de nieuwe Waalbrug bij Nijmegen heeft ruim twee jaar geduurd. Het weer is wisselend bewolkt met later zon... maar ook kans op een bui en het wordt 8 graden. Morgen verandert er weinig, wel is het dan iets kouder. En hoe gaat het met de ochtendspits, Dennis mooi. Nou, het is een maandagochtendspits met veel ongelukken. Er staat nu bijna 280 kilometer file. Dat is meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A1 richting Amsterdam loopt het goed vast. Eerst tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn hier zojuist weer vrijgegeven. En verder richting Amsterdam, tussen Naarden en het Knopendiemen staat het zo goed als stil over 13 kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. De wisselstrook is dicht. En daardoor is het weer aansluiten bij Almere op de A6 voor het Knopend Buidenberg staat 12 kilometer file. Als je nu vanuit Almere naar Amsterdam wil, stel het nog even uit... want je schiet er niet heel veel mee op om nu te vertrekken. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Ipenburg en Dorp 5 kilometer door een ongeluk de rechterrijstok is afgesloten. En bij Utrecht een ongeluk op de A12 richting Den Haag... tussen Bunnik en Knopend Oude Rijn, negen kilometer. De linkerrijstok is dicht... A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht 7 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, tussen Knop Hattemerbroek Broek en het Harde 10 kilometer. Weg is hier weer vrij na een ongeluk. En de A29 richting Rotterdam, tussen Willemstad en Numansdorp 8 kilometer. Dat is ook een ongeluk gebeurd. A50, Zwolle, Arnhem, tussen Heerde en Apeldoorn, 15 kilometer door een ongeluk. Hier zijn alle rijstroken weer open. En in het zuiden van Limburg is het misgegaan op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Tussen knopen Ten Esse en Geleen staat 7 kilometer. Goedemiddag met k***, kan ik u helpen? Kloten.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 Jolt introduceert de vijf versnellingen naar wendbaarheid. Met voor iedere organisatie altijd de juiste diensten om verder te schakelen. Ga naar jolt.nl schakelen. Jolt maakt wendbaar. Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl schakelen. NOS Radio 1 Journal, met Lara Rensen. Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif laat er geen twijfel over bestaan. Het enrichment program will continue and will be a part of any agreement. Nu and in the future. Iran zal met zijn kernprogramma kunnen doorgaan. Vreugde in Iran, maar skepsus en woede in Israël. Kokolijn, defensiespecialist van Instituut Klingendal. Oh, wat houdt het bevriezen van dat Iraanse atoomprogramma nou in? Want Iran is blij, uh, Israël is boos. Dat kan men niet allebei naast elkaar bestaan, lijkt mij. Nou, laten we even beginnen met de Cynische versie. Dat is ja, uh, het stelt niks voor, want we geven Iran eigenlijk 7 miljard dollar per jaar om een half jaar langer over de atoombom te doen. Maar ik vind dat toch een beetje een groteske versie van wat er gebeurd is. Iran heeft beloofd om te stoppen met de verrijking van uranium. Boven de 5%, dat is laat maar zeggen, het gevaarlijke deel van het uranium verrijken. Daaronder zit het vreedzame deel. Het heeft ook beloofd om alles wat het dus uh, van die 20% verrijkt uranium. Dus dus het meer gevaarlijke deel heeft om dat te neutraliseren. Dat mag je lezen als degraderen, dus onklaar maken. En het heeft ook toegestaan dat er verdere inspecties zullen komen... zodat we een oogje op kunnen houden dat er in ieder geval... op die plaatsen die ons bekend zijn, geen bedrog wordt gepleegd. Het maakt ook geen nieuwe installaties. Ook daar is toezicht op. Dus ik vind dat al met al toch, uh, toch wel winst. Ja, maar um, de kern zit hem dus en het belang van dit akkoord... ook in het kunnen controleren uh, of Iran zich aan de afspraken houdt. Is dat, is daar, zijn daar duidelijke afspraken over gemaakt? Um. Voor een deel wel. Je mag op twee erg verdachte plaatsen... Natans en Fordo, waar die centrifuges staan... waar Iran zijn uh, uranium verrijkt. Daar mag je dagelijks voor te gaan controleren. Nou, Dat vind ik een uh, geweldige stap vooruit. Op andere plaatsen mag ook gecontroleerd worden... maar staat in het akkoord, in de bekende versies, althans tot nu toe... staat niet te lezen hoe vaak dat mag. Het eindpunt dat is dat Iran de meest strenge vorm van inspecties moet gaan toelaten. Ik zie dat ook wel heel erg in de verte aan de horizon liggen bij een akkoord. Dus dat Iran zich weer aansluit... bij het zogenaamde additioneel protocol. Dat is een afspraak dat uh, het internationaal atoomagentschap... eigenlijk op ieder gewenst moment mag komen binnenvallen... en bepaalde plekken mag controleren die het wil. Zover is het dus nog net niet. Maar ja, dat is ook iets wat nog uh, over een half jaar bereikt zou kunnen worden. Ja, nou wilde Iran... Uh naar een veel hoger percentage verrijken. Wat heeft Iran gekregen? Welke concessie hebben ze gedaan... in ruil voor het bevriezen van dat nucleaire programma? Ja, uh, Iran heeft gezegd van dat doen we dan voorlopig niet. Het moet geneutraliseerd worden, die voorraad... van het meest uh, uh, gevaarlijke, tussen stekens, uranium. Nou, dat betekent dat we ook nooit meer uh, dat spul uh, kunnen, kunnen heropwerken... tot 20% uranium, laat staan tot wapen uranium wat 90% is. Uh, die weg is voorlopig afgesloten. En ik geloof dat met uh, een combinatie van de, van de inspecties die nu zijn afgesproken... dat dit ook werkelijk niet meer kan... Dus daarover ben ik, ben ik vrij optimistisch. En Iran heeft natuurlijk ingestemd nu met, met bepaalde inspecties. En het zal toch wel heel erg moeilijk zijn voor Iran om de komende zes maanden uh, stiekem uh, op andere plaatsen uh, dit akkoord te ontduiken. Ja, en dan nog, he, Ko, want daar staan dan opnieuw sancties uh, tegenover, lijkt mij. Ja, sterker nog, Obama heeft gezegd van dit is een test. Als Iran zich niet houdt aan het akkoord... dan zullen we niet alleen die sancties onmiddellijk weer terugdraaien... maar we zullen ze zelfs versterken. En vergeet ook niet dat in het akkoord staat... dat de nuclear-related sanctions voorlopig niet meer zullen worden toegepast. Um, maar dat betekent dat allerlei andere sancties... in het kader van Iran als land van terrorisme... of Iran als land waar de mensenrechten worden geschonden... of Iran als land waar uh, uh, ja, militaire maatregelen... Uh, uh, ons niet zinnen dat die sancties gewoon blijven bestaan. Ook de bestaande VN-sancties zullen worden gehandhaafd. Dus er zijn nog allerlei mogelijkheden voor het Westen uh, om uh, die sancties te blijven toepassen en zelfs weer op te voeren. Goed, duidelijk. Coco Lijn, Defensiespecialist van Instituut Klingendal. je dankjewel. Het is twaalf uh, minuten over acht. Ik neem u weer mee naar Mark-Robin Visser. Die was vanochtend uh, bij sluis, waar we de A20 hoorden razen. Mark-Robin, waar ben je nu? We zijn nog dichterbij ja, waar het allemaal gepland en te gebeuren staat. Ik hoor net het volgende bruggetje moeten we... Klopt. We lopen hier over een, een smal uh, dijkje. Samen met mevrouw Baljeu, Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Baljeu heeft eigenlijk twee bestuurlijke petten op, maar zei het gaat eigenlijk om de stadsregio, hè? Dat klopt. Mevrouw Baljeu is bestuurder van de stadsregio Rotterdam en, interessant om te weten, ook nog havenwethouder. Jazeker. Komt u hier vaak? Nou, ik uh, ken het gebied uh, wel, ja. Ja. Het is een uh, heel bijzonder klein stukje groen hier ingeklemd tussen snelwegen. Meneer Kooijmans uh, van Natuurmonumenten, komt u hier vaak? Ja, zo vaak als ik uh, kan, want het is een uh, prachtige groene parel hier uh, in de drukke randstad. Ja. Zullen we hier even op dit bruggetje gaan staan? Is dit uh, een goede, goede plaat? Maar we gaan niet nog verder lopen, want dan denk ik dat we de verbindingen... Mevrouw Baljeu, kijkt u eens even om u heen. Ja. En dan hoor ik vanmorgen van de tegenstanders van die blanke burgtunnel... het laatste stukje groen gaat verloren. Nou, dat begrijp ik wel uh, vanuit de natuurorganisaties. Maar er zijn hier twee gebieden waar de weg uh, uh, komt door het gebied waar we nu overheen kijken. Het is inderdaad een heel mooi uh, weideland. Uh, maar er zit nog een heel mooi uh, midden delfland zoals we dat noemen, aan de andere kant van de A20. Wat ook een heel mooi recreatiegebied is. En daar gaan we niet doorheen. Dus eens ja, het is een beetje een middenweg zoeken met elkaar. Meneer Kooijmans, een middenweg? Nou, in onze ogen is het helemaal een verkeerde weg. Want uh, het is hier een oer-Hollands landschap... wat ja. eeuwenoud is... Veenweide-landschap, slagenlandschap, allemaal moeilijke termen. Maar waar het om gaat, is dat uh, om dit kleine groene gebied... wat zoal onder druk staat, uh, wonen ongeveer 2 miljoen randstedelingen... in de stadsregio's Rotterdam en Den Haag. Ja. En die hebben al zo weinig uh, plek om groen te recreëren. Dus het is zonde om hier nog iets van af te snoepen. Maar die 2 miljoen randstedelingen, die willen ook allemaal bewegen. Ja. Met mevrouw Baljeur, die ja. staat al te knikken. Die staan in het woon-werkverkeer natuurlijk allemaal in de file. En als we nou kijken, de investeringen die hier nu in de regio Rotterdam gedaan moeten worden worden en uh, ook gedaan uh, gaan worden. Uh, dat is uh, heel erg in het belang van woonwerkverkeer, maar ook om naar de recreatiegebieden te gaan. Ja. Maar als allerbelangrijkste natuurlijk... Uh, de investeringen zijn tot nu toe allemaal geweest... in Utrecht en Amsterdam. En je ziet dat Rotterdam-regio... in de file top ja. nummer één by far is. En daar moeten we echt wat aan doen. Zal ik u eens wat vertellen? Er staat een auto achter u die er door wil. <laughs> Meneer Korpels, ja, er zijn hier ook auto's. Ja, dat weet ik. Die, uh, die kunnen we uh, in de vechten zien en horen. Maar... Uh, waar we niet omheen kunnen is dat de verkeersgroei in uh, ons land, mm. en dat geldt zeker ook in deze regio, sinds 2005, dus al drie jaar voordat de uh, crisis begon, is de verkeersgroei gestagneerd. Ja. En uh, de reden om de Blankenburg-tunnel aan te leggen... is het verwachte fileknelpunt in de Benelux-tunnel. En de, uit cijfers van het ministerie blijkt... dat dat fileknelpunt niet meer gaat ontstaan. Dus die Blankenburg-tunnel is overbodig. Mevrouw Baljeu, heeft u een punt als u zegt dat de verkeersdruk afneemt? Nou, we hebben groeiscenario's, hoge groeiscenario's... en lage groeiscenario's uh, gehad. Wat we zien is dat het be, uh, beleid van de minister natuurlijk is... en daar waar het nodig is, dus hier in de regio Rotterdam, snelwegen aanleggen, maar tegelijkertijd ook te kijken, kunnen we mensen spreiden in de, in de tijd dat ze gebruik maken van de weg. Dus ook de minister erkent dat je op een andere manier van de wegen gebruik kan maken, maar daar waar het nodig is, en zeker hier in de regio Rotterdam, moeten wel extra wegen aangelegd worden. Ik heb even voor de duidelijkheid, voor de mensen die het kaartje niet in hun hoofd hebben, die moeten even naar onze website gaan, nos.nl in mijn weblog heb ik twee kaartjes gepubliceerd waarop je even kan zien hoe uh, die, die, die tunnel gesitueerd is. Heeft u nog contact gehad met de minister trouwens hierover, want vandaag wordt het in de Kamer behandeld. Nou, niet voor vandaag, maar we hebben natuurlijk heel veel contact gehad ja. om uh, naar dit uh, besluit uh, te komen, uh, dus uh, niet, niet voor vandaag, nee. Je mag zeggen dat er uh, over die Blankenburg-tunnel, die nog niet eens bestaat, al wel bijzonder veel gesproken is, hè? Met die Kooijmans van Natuurmonumenten. Ja, en wat ons betreft uh, vandaag uh, de laatste keer, ja. want uh, laat de Tweede Kamer dit, deze achterhaalde tunnel maar schrappen. Mevrouw Baljeu. Wat u betreft? Nou, absoluut aanleggen, eh, want we zien de knelpunten rondom Rotterdam. Er zijn eh, geen alternatieve routes eh, voor alle knelpunten die we hier hebben. Dus de Blankenburg en de A13A16 zullen echt aangelegd moeten worden. Mevrouw Belieu en meneer eh, Kooijmans, hartelijk bedankt. We wachten het af. Hoe gaat het? Rond Rotterdam, Dennis Mooi, vanochtend. Rond Rotterdam, zal ik eens even kijken. Ja, uh, volgens mij valt het rond Rotterdam op dit moment uh, wel mee. Tenminste, okay. is het niet uitzonderlijk. Uh, maar op een aantal andere wegen staan wel files met dubbele cijfers. Een Zo... ongeluk ook, hè? Vanochtend. Ja, absoluut, ja. absoluut. Op de A1 richting Amsterdam zat eerst tussen Stoe en Hoeverlaken 11 kilometer door een ongeluk. En verderop tussen Blaricum en Muidenberg 10. Um, beide gevallen is de weg uh, weer vrij. Maar op uh, de A6 bij Almere loopt het in de richting van uh, knooppunt Muidenberg vast. Er staat 12 kilometer file voor dat knooppunt. A4 richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 5 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg gelukkig weer vrij. En datzelfde geldt voor de A9 naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Botelverdorp, 7 kilometer. En voor de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en het knooppunt Oude Rijn, 9 kilometer. Ook nog 9 kilometer op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Zwolle en het Harde uh, die file. Ook hier is de weg dus weer vrij. En de A50 zwolle Apeldoorn tussen Heerde en Apeldoorn-Zuid. 14 kilometer. Ook hier is de weg weer vrijgegeven. En tot slot de A76 vanuit Heerde naar Geleen. Tussen knopen ten S en Geleen, 8 kilometer. Komt ook door een ongeluk. De ook is hier nog dicht. Nou, heel veel sterkte als u in een van de file staat. Luistert u maar gewoon naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan naar Griekenland. Daar hebben jongeren weinig kans om weer te vinden of een bedrijf te starten. Een van de initiatieven om dat te veranderen is het Orange Grove Project, dus van de Nederlandse ambassade in Athene. Via dit project kunnen startende ondernemers hulp krijgen. De eerste 15 deelnemers zijn nu twee maanden bezig. Mentoren begeleiden de jonge ondernemers en het Griekse en Nederlandse bedrijfsleven zorgen samen met universiteiten voor ondersteuning. Een land in crisis is een moeilijke plek om turn in realiteit te veranderen. En is een land in crisis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 Vorige baan als supply chain manager zie je dat er nog heel veel stappen kunnen genomen kunnen worden zonder dat er echt heel veel geld geïnvesteerd hoeft te worden. En dat is dan ook mijn project: dat ik uh, efficiënt wil uh, werken in transport. Als hij het hier niet kan doen, is hij op en gaat het in andere En in dat soort our very, we onze heel, heel beste everybody. Tonight iedereen. Uh, Vanaag gaan we over budgetaire planning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 No Road to Nowhere. Het is vijf minuten voor half negen. Peter de Jong en Karel de Roy. Beter bekend natuurlijk als Mini en Maxi. Tot 2004 stonden zij tientallen jaren bijna avond aan avond op het podium met hun theatershow's. Als dank daarvoor kregen ze gisteren de Blijvend Applausprijs. Verslaggever Martijn van der Zanden ging naar de uitreiking. Mini en Maxi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 Het is uh, ongelooflijk. Je moet me denken, het is allemaal compensatie. Allemaal compensatie. Ik heb ook een tijdje in een duo gezeten. Die was al iets langer dan jij, die gozer. En ik gedroeg me ook zo, weet je wel? Als Karel. Het is dus altijd voorop, weet je wel? De kleedkamer, het dichtste bij de deur, komt er al lekker wijf. Dan ja, ben jij toch de eerste, weet je wel? Anders zit jij daarvoor met je lange tooges.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 Is radio 1. En het is half negen geweest. We gaan naar het n Journal. met Dorot Megens. De Nederlandse musea hebben afgesproken dat ze kunst die in de verkoop gaat... eerst aan elkaar aanbieden en pas daarna aan andere partijen. Ze willen daarmee voorkomen dat kunst van nationale betekenis naar het buitenland gaat... of in particuliere verzamelingen verdwijnt. Aanleiding voor de afspraak is de verkoop in 2011 van het schilderij The Schoolboys... van Marlene Dumas door Museum Gouda. Het museum had geld nodig en liet het doek veilen bij Christie's in Londen. Minister Ploumen opent de aanval op drie Nederlandse kledingbedrijven. In het AD zegt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... dat Coolcat, Vibra en Prenatal producten laten maken in fabrieken in Bangladesh... waar het personeel wordt uitgebuit en waar de werkomstandigheden slecht zijn. Ploumen roept de bedrijven op om eindelijk iets te doen... aan de rechten van de textielarbeiders. President Obama heeft de Israëlische premier Netanyahu gebeld over het akkoord dat is gesloten met Iran over het nucleaire programma. In een poging om Netanyahu gerust te stellen zei Obama dat er meteen overleg zal worden gevoerd met Israël. Eerder op de dag had Netanyahu het akkoord bestempeld tot een historische vergissing. De twee hebben in het telefoongesprek nog eens benadrukt dat ze allebei als doel hebben om te voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. In Groot-Brittannië is de Royal Bank of Scotland verder in opspraak geraakt. De bank zou goedlopende bedrijven opzettelijk failliet hebben laten gaan... om goedkoop hun bezittingen te kunnen overnemen. Volgens de Financial Times staat die beschuldiging in een rapport... dat vandaag openbaar wordt. Het rapport is geschreven door een adviseur van een Britse minister. Die heeft de beschuldigingen al zeer ernstig genoemd. En meer dan 100 vogelspotters zijn gisteravond naar Zwolle gereisd... omdat daar de zeldzame sperveruil was gezien. Mensen kwamen zelfs uit de provincie Zeeland... Vogel was gezien bij een tankstation. De speuweraal hoort van oudsher wel thuis in Nederland. Maar sinds 2005 is die niet meer gezien. Het zijn de hoofdpunten. Ja, we gaan naar Michiel Severin, Michiel, van Weerplaatsen.nl. Jij zei eerder vanochtend al eventjes. in onze luisteraars, neem de paraplu maar mee. De hele dag. De hele dag inderdaad, ja. In de loop van de dag komen er steeds meer buien. Op dit moment heb je hem in Limburg en een groot deel van Brabant nog niet nodig. Maar in het westen, noorden en oosten, daar vallen al wel talrijke buien. En die buien die trekken langzaam van zuid naar noord. Houden dus de hele dag aan. Pas in de avonduren zie ik de buigheid weer afnemen. Dan komen er meer opklaringen. En dan koelt het ook weer rap af. Vanmiddag temperaturen zo tussen de 5 en de 8 graden. Maar vanavond dan daalt het snel weer tot dicht bij het vriespunt. Ik denk dat vanavond om een uur of tien tot sommige plaatsen alweer licht vriest. Verder in het binnenland heel rustig weer. De wind is rustig. Van tijd tot tijd ook een vriendelijk zonnetje. Dus het is echt geen slecht weer. In de kustgebieden heeft de zon het iets moeilijker. Omdat daar de, de wolken wat talrijker zijn. Bovendien daar ook wat meer wind. Dus ik denk dat daar echt waterkoud is. Dank je wel, Michiel. Door naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi. Nou, je hebt uh, voorspeld dat er veel files zouden staan. Dat is uh, waarheid geworden. Ja, maar het ergste is uh, gelukkig nu wel achter de rug. Dat is mooi. Uh, ja, precies. Want heel veel wegen worden weer uh, vrijgegeven. Dat betekent dat uh, de beschadigde auto's weer allemaal van de weg af zijn. Um, er staat nu nog zo'n 230 kilometer file. En dat was een stuk meer een half uurtje geleden. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en nog 11 kilometer door een eerder vanochtend. En 10 kilometer staat er verderop richting Amsterdam tussen Laren en Muidenberg. In beide gevallen is de weg weer vrij. Daardoor vielen bij Almere op de A6 richting Muidenberg. Tussen Almere Buitenwest en het knooppunt staat 10 kilometer. En de A9 Alkmaar Amstelveen bij Batuverdorp 6. Ook hier is de weg weer vrijgegeven. Bij Utrecht op de A12 richting Den Haag tussen Maarsberg en knooppunt Lunet. Zes kilometer ook door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En op de A28 Zwolle-Utrecht staat bij het Harden nog vijf kilometer. Hier zijn alle rijstroken weer open. En de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Daar staat tussen Heerde en Vaassen tien kilometer. Geeft nog veel vertraging. Maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de A76 tot slot vanuit Heeren naar Geleen. Staat tussen Voerendaal en Geleen nog negen kilometer. Dennis, dankjewel. Straks in onze uitzending de nieuwe 2 euro munt vandaag wordt hij geslagen. Ik spreek zo dadelijk een van de ontwerpers.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 is 45 jaar. En dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Bosch Free stofzuiger met 2200 watt vermogen en wel 15 meter bereik. Nu van 179 voor 129 euro. Kom ook langs, want met 150 winkels zijn we altijd vertrouwd dichtbij. Expert begrijpt het. Wilt u met gerichte DM-acties nieuwe doelgroepen bereiken? Waar een wil is, is cent.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 Wat de afgelopen tien jaar onmogelijk leek... is dit weekend in Geneve, na intensieve onderhandelingen, gelukt. Iran bereikte met de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad... en Duitsland een akkoord over zijn nucleaire programma. Belangrijke onderdelen van dat atoomprogramma worden beperkt. En in ruil daarvoor worden de economische sancties tegen Iran tijdelijk verlicht. Voor de reacties op deze doorbraak in Iran gaan we naar onze correspondent Thomas Erdbrink. Want Thomas, ik ben benieuwd, hoe luiden de krantenkoppen daar bij jou vanochtend? Nou, die krantenkoppen die kwamen gisteravond al uit. En uh, ja, die waren eigenlijk precies zoals je verwacht. Historisch akkoord, uh, hè, een nieuw begin, uh, dat soort zaken. En er was één krant, de conservatieve krant Kehaan... Uh, ...die zich altijd heeft uh, gekeerd tegen wat voor gesprekken dan ook... ...die uh, zei iets uh, wat nog het meest uh, vertaald als dit is een grote fout. Uh, dus uh, over het algemeen is er enorm veel enthousiasme over deze deal. Dat zie je ook als je met mensen op straat praat... Uh, in, uh, in, ...in taxis en bussen. Uh, mensen hebben het allemaal erover. Ik sprak iemand die vertelde me van... ...er wordt voor het eerst weer gelachen op straat sinds een hele lange tijd. Maar ja, er zijn een paar mensen met name die verbonden zijn aan de Iraanse hardliners... die dit allemaal uh, ja, nog een beetje sceptisch aankijken. Mm -hmm. Daar komen we zo op terug, Thomas. Eerst eventjes naar um, de mensen op straat, het Iraanse volk. Want jij zegt de mensen op straat reageren um, ja, hoopvol. Heeft dat met name te maken met de sancties? Want jij hebt regelmatig, ook op Radio 1 hier verteld... hoeveel lasten daarvan hebben in Iran. Nou, het is je moet je voorstellen, als je in Iran woont... dan heb je de afgelopen tien jaar alleen maar slecht nieuws uh, te horen gekregen om te beginnen die sancties. Nou, die hebben de waarde van de nationale munt toen instorten. Daardoor is inflatie enorm hoog gegaan. En daardoor is er heel veel werkeloosheid. Wat betekent dat? Nou, heel simpel dat je hier opeens drie keer meer voor een pak melk moest betalen. Dat je kinderen geen werk hebben. Daarom niet kunnen trouwen. Uh, en uh, ja, dat je altijd maar uh, moet leven met de angst van nog meer slecht nieuws. Als je dan hoort uh, dat er opeens iets positiefs is gebeurd, ja, dat, dan, dan kunnen, dat zeiden veel mensen gisteren in ieder geval tegen me, dan kan je eigenlijk niet geloven. Is het wel waar? En als, dan het, als je die beelden ziet uh, van uh, de Iraanse buitenlandminister Mohammad Javad Zarif, uh, die de handen schudt van uh, de Amerikaanse buitenlandminister Kerry, ja, zeiden veel mensen dat was toch wel... Uh, het, het, het, dat gaf niet wel heel erg het idee dat er iets van een nieuw begin voor ze is. Mm, je had het net over de hardliners. Um, wat, zijn, wat, wat voor problemen hebben zij met dit akkoord? Ja, de Iraanse hardliners zijn een soort van uh, conclusie van uh, commandanten van de revolutionaire garde en geestelijke die net als sommige andere geestelijke ter wereld nooit willen dat er ook maar iets verandert. Zij vinden dat Iran uh, een, een, een ideologie heeft uh, waarin het land zich altijd moet verzetten tegen alles en iedereen en hun oplossing voor ieder probleem is eigenlijk nog meer isolatie, dan komt het vanzelf wel goed. Nou, uh, voor die hardliners is het natuurlijk een hele bittere pil om diezelfde beelden te zien die ik net beschreef. Hier is de, de buitenlanding minister van Amerika het land dat hier al 34 jaar de grote Satan wordt genoemd... dat opeens handen staat te schudden en te lachen met de Iraanse buitenlandminister. Voor die mensen gaan de veranderingen natuurlijk veel te hard. En ook al klinken ze misschien een beetje als, als rare figuren... ze hebben alle macht in handen in dit land... Eh, en kunnen heel veel mensen mobiliseren om toch zich uit te spreken tegen zo'n soort deal. Dus de komende weken gaan heel interessant worden om te kijken... Ja, hoe zij zich opstellen tegenover deze deal. Nou, laat ons weten hoe dat verloopt. Dankjewel voor... Nu Thomas Erdbrink vanuit TRL. Door naar de Blankenburg Tunnel. Al veel over gehoord vanochtend. Enorm veel discussie over. En Mark Robin heeft zich in die discussie gestort. Dat is je opgevallen tot nu toe, Mark Robin. Wat mij is opgevallen is dat beide zijden uh, hun bezwaren uh, of hun voorpunten bijzonder goed kunnen uh, formuleren. En dat komt omdat er al ongelooflijk lang over die Blankenburg tunnel wordt uh, gesproken. Ik kijk even op Teletext, NOS Teletext, pagina 106. Nut wegenbouw vaak overdreven. Toekomstige wegenbouwprojecten worden stevast veel te positief voorgesteld. Nou, mevrouw Balieu, net al even gehoord, bestuurder van de stadsregio. Hoe positief wordt die Blankenburg-tunnel eigenlijk voorgesteld? Nou, goed positief dat die uh, uh, ook aangelegd moet worden. En dat is niet te positief. Er zijn met verschillende scenario's rekening gehouden. En dus uh, hoe gaat het verkeer uh, groeien? Maar ook de economische groei die we in de haven uh, verwachten. Uh, en uh, dus is er geconcludeerd, er uh, moet een Blankenburgtunnel komen. Ja, maar uh, dit verhaaltje, wat nu dus bij ons op Teletext staat... is natuurlijk wel koren op de molen van de tegenstanders, dat begrijpt u? Ja, volgens mij is dat ook door de tegenstanders aangedragen. Dus ik kan me dat voorstellen dat het koor op de molen voor hun is. Maar er wordt goed gerekend altijd aan dit soort projecten. Hm. Ja, en je moet altijd uh, in deze discussie uh, uh, geven tegenstanders aan uh, kosten en baten afwegen. Nou, de baten zijn heel hoog. We zullen hier echt uh, alternatieve routes ook moeten hebben. Want het staat hier continu vast met z'n allen. Meneer Kooijmans van Natuurmonumenten. U gaat straks naar Den Haag om een petitie daar aan de Kamerleden af te geven. Hè? Want er wordt weer over gesproken. Hoe gaat u daarheen eigenlijk? Uh, met de auto. Want ja, ik staat... hoor net van mevrouw Balieu dat het vaststaat. Ja, nou, dan kom ik te laat. Ik wens u een goede reis. Ja, dat zal wel goed komen. We hebben gelukkig nog meer mensen bij Natuurmonumenten die daar ja, uh, kunnen werken. Maar even heen. terug naar uh, waar we het over hebben: ja. de auto, hè? Ja, ja. nou, er hier niet aan. Nee, maar, maar uh, de feiten zijn dat de file-druk de afgelopen jaren met tientallen procenten is afgelopen in dit land. Mevrouw Milieuus. cijfers van het ministerie zelf. Hier en bij de Blankenburg-tunnel, hier is gerekend met een laag groeiscenario. Dus dat is, uh, uh, dat, dat is best goed. Dus de minister okay. heeft in die zin de huiswerk goed gedaan. Maar wat blijkt, bij het lage groeiscenario gaat het fileknelpunt niet optreden waarvoor die Blankenburg tunnel nodig is. Dus de weg is overbodig. Mevrouw Baljeus schudt haar hoofd. Nou ja, als je iedereen een beetje de, de, de nieuwsberichten over de files in de gaten houdt... dan zie je dat Rotterdam bij far op stip, stip nummer 1 staat, iedere keer weer. Uh, we hebben echt alternatieven nodig. Uh, en dat is de Blankenburg en de A13A16. Ja. Nou, We moeten het afwachten. In Den Haag wordt er wederom in de Tweede Kamer over gesproken. Het zou best kunnen dat het weer vooruitgeschoven wordt. Dat hoopt u natuurlijk dat niet. Dat hoop ik niet, nee. Ga ik ook en niet hoopt doen. u dat wel, meneer Natuurmonumenten? Ja, uh, dat zou mooi zijn. Want uh, beter is het nog dat die hele maagschap wordt... Maar dat het resultaat is dat er uh, opnieuw gekeken wordt... naar de actuele cijfers, zijn wij tevreden. Ik zou zeggen, in de auto naar Den Haag. Goede reis. Dank u wel. Wij spreken straks hier uh, nog verder in dit mooie groene gebiedje. Mevrouw Boulieu, ook bedankt. Graag gedaan. En we spreken elkaar bij de opening. Heel graag. Tot dan. Tot dan. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. En het is 13 minuten over half negen. U heeft natuurlijk al de presentatie gezien van de nieuwe euromunt... ontworpen door Erwin Olaf, onder andere, met koning Alexander erop. Vandaag wordt een nieuwe twee-euromunt geslagen. Het is een herdenkingsmunt voor de 200e verjaardag van ons land. Dat jullie leven wordt de komende tijd groots gevierd. Een van de ontwerpers van de munt is Roosje Klap. Mevrouw Klap, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een spannende dag voor u? Ja, het is ontzettend spannend. Het is natuurlijk echt een uh, ja, heel, heel, heel erg bijzonder moment, zeker. En de munt is ook bijzonder. Kunt u eens omschrijven voor de luisteraars die hem nog niet hebben gezien, wat erop staat? Nou, uh, om uh, ja, uitdrukking te geven aan de 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden... zijn alle zeven vorsten uh, in een constante lijn uh, te zien op de munt. Dus de lijn start met koning Willem I en via Willem II, Willem III... Koningin Wilhelmina, koningin Juliana en koningin Beatrix... zie je dan uiteindelijk de lijn aankomen in Willem-Alexander. Net alsof je je pen niet van het papier afhaalt. In een soort lintvorm heeft u het gemaakt, hè? Ja, het is een soort lintvorm um, en daarmee wordt uitdrukking gegeven aan de ceremoniële kracht van het Koninkrijk. Okay. En natuurlijk recht gedaan aan de feestelijkheid die hoort bij de viering van het 200-jarig bestaan. Ja. ja, en het is ook wel mooi symbolisch, want ieder staatshoofd is nog uh, in gedachten bij uh, koning Willem-Alexander bij wijze van spreken. En vervolgens weer bij elkaar. <laughs> ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja, zeker. Uh, was dat ook het idee of is dat achteraf pas... Uh... Ja, of zeker. In het, het, het heeft natuurlijk ook een, een soort van blik achteruit. Hè. Het zoemen het, het naar, naar het verleden. En uh, ja, alles uh, sluit uiteindelijk natuurlijk als een soort bloedlijn op elkaar aan. Hoe bent u aan deze opdracht gekomen eigenlijk? Wij hebben, um, samen met, uh, ik heb de opdracht samen gedaan met architect Claudia Linders... en wij hebben ons portfolio ingestuurd... naar aanleiding van een oproep van het ministerie van Financiën. Mm -hmm. Dat hebben een heleboel mensen met ons gedaan. Daar zijn uiteindelijk elf uh, uh, ontwerpers en kunstenaars uitgekozen... om een uh, voorstelontwerp te maken. Dat hebben we gedaan en uiteindelijk gewonnen. En het idee van uh, ja, de symboliek met de linten en uh, de zeven koningen... was dat er al gelijk? Het kwam eigenlijk, dat idee kwam best wel snel. En het gekke was dat, ik kan me nog goed herinneren dat we begonnen met het schetsen... en dat we dachten, nou, dit is zo goed. Misschien is het wel, is het al gedaan. Dus <lacht> we hebben ons vooral heel erg gezocht op uh, of het al ergens um, te vinden was. En omdat we het nergens konden vinden, dachten we, nou, dit, dit is het gewoon. Uh, maar ja, om het dan vervolgens uit te voeren en in precisie te zetten, dat is... Dat is veel moeilijker dan je denkt, ook al is het maar een klein muntje, toch uh, ben je er eigenlijk best wel lang mee bezig. Ja, hoe lang bent u ermee bezig geweest? Nou, toch een paar maanden. Oh, okay. ja. Ja. En, en hoeveel van die munten worden er uh, gemaakt uiteindelijk? Er worden er 3,5 miljoen geslagen en die komen uh, ja, vanaf vandaag in omloop in het betalingsverkeer. Zo is uw werk wel eens ooit zoveel uh, <laughs> gemaakt? Zo'n grote oplage? Nou word ik ineens heel zenuwachtig. <laughs> uh, nee, geloof ik niet, nee. Nee, nou, dat is heel bijzonder, moet dit zijn. Ja, dat is heel bijzonder. Uh, ja, sterkte klaar. met die zenuwen. En een uh, excuus dat ik u nog, nog zenuw heb gemaakt. <laughs> dat geeft helemaal niks. Hoor. Roosje -klap. Fijne dag vandaag. Ja, hetzelfde. Dank Fijne. u wel. is de... Dennis, mooi. Gaat het nog steeds beter met de ochtendspits? Het gaat nog steeds beter inderdaad. Het was een maandagochtendspits met veel ongelukken. Maar inderdaad, het ergste is nu al achter de rug. Um, op deze plekken loopt het nog goed vast door ongelukken. Maar in alle gevallen is de weg weer vrijgemaakt. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort... staat tussen Stroo en Voorthuizen 7 kilometer nog. En op de A9 Alkmaar Amstelveen voor Bad Hoeverdorp 8... A28 richting Utrecht bij Zwolle 3 kilometer. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn staat tussen Hattem en Epe 8. En op de A76 van Heerlen naar Geleen tussen Voerendaal en Geleen 6 kilometer. Pharrell Williams met Happy. Dat we niet meer in een recessie zitten, maakt ons ook blij. Dat ook te merken aan de verkopen op kunstbeurs Pan Amsterdam. De beurs is afgelopen weekend geopend. En de galeriehouders hebben meteen goede zaken kunnen doen. Lijkt wel of consumenten weer kunst durven kopen. Niet alleen de grote investeerders, maar ook mensen met een wat kleinere beurs. Ja, dat is okay. We hebben op de Pan in Amsterdam twee kunstenaars hangen. Dimitri Baltermans, dat is eigenlijk een oude Russische fotograaf. Dat is meer historische fotografie, een beetje cultureel erfgoed. En dan een Nederlandse hedendaagse portretfotograaf, Hendrik Kerstens. Dirk van Duffel van Nunc Contemporary. Uh, ja, bij u gaat het goed hè? Uh, we zijn heel tevreden. Dit is onze eerste deelname aan de Pan. En uh, ik kan zeggen dat tot nu toe toch al echt wel uh, een, een, uh, een succes is. Want wat is er gebeurd? Wat er gebeurt is wel, uh, heel veel mensen komen kijken naar onze stand. De mensen zijn heel enthousiast en we hebben ook al uh, verschillende werken kunnen verkopen. Merkt u dat mensen meer geïnteresseerd zijn weer in kunst? Uh, wel, ik kan, nie, nie, ik kan natuurlijk de Nederlandse markt niet vergelijken vandaag ten opzichte van verleden jaar. Omdat dit de eerste keer is dat we meedoen ja. mee aan de pan. Maar het valt u wel? Bij. ik vind wel dat het, dat het reuze meevalt. Mee en ik denk dat die negatieve berichtgeving, in ons geval is dat zeker niet van toepassing, laat me zo zeggen. Nee, want wat ik heb begrepen, de afgelopen jaren... de kunsthandel zat in een crisis. Uh, de kunsthandel... Zat misschien in de crisis, maar kwaliteit, crisis, ja. maar kwaliteit maar... komt altijd boven drijven. Ja. Maar dat mensen weer de beurs willen trekken voor een ja, kunstwerk? Ja, ja, absoluut. Daar ben ik wel van overtuigd. Zeker fantastisch. Ja, nou, zo... Wat mij betreft, ik zou ze echt allemaal willen. Het ja. is echt fantastisch. Yeah. Ja. Twee jonge mensen hier rondlopen op de pan. Ze zeggen wel eens, de kunsthandel is de graadmeter van de economie. Zijn jullie weer van plan om kunst te gaan kopen? Als ik het zou kunnen betalen, zou ik het wel doen, ja. Dat uh, moet nog even doorsparen voordat ik dit soort werk kan aanschaffen. Dat uh, staat wel op de wishlist. Rondkijken en verder inventariseren en dan uh, misschien sparen. Dat wel, maar uh, het is niet gelijk uh, kopen. Oh, sorry. Ik zat te denken, ik vroeg een pan. Even ietsje verder gelopen hier op de pan. Hangt hier een uh, schilderij van Isaac Israëls. Met een rode stip. Die heeft u verkocht? Ja, dat, dat klopt. Het schilderij is gisteravond op de openingsavond eigenlijk direct verkocht. na-opening. Bob Albrecht, u verkoopt hier werken van. Ja, een beetje klassieke schilderijen? Of... Ja, ik, ik handel in 19e eeuwse en begin 20e eeuwse schilderkunst. Voornamelijk Nederlandse schilderijen. En uh, dat doen we al 40 jaar. Hoe gaat het eigenlijk dit jaar? Heel goed. Ik moet zeggen, het is dit jaar... Uh, ja, je kan echt merken dat men meer zin heeft om schilderkunst te kopen, schilderij te kopen. Ik kan natuurlijk alleen over mijn eigen vakgebied spreken. Dus veel interesse. Ik heb op de opening uh, veel verkocht. En ook vandaag uh, uh, hebben we al goed zaken kunnen doen. Ja, ze zeggen wel de kunsthandel de graadmeter van de economie. Ja, ik weet niet of dat zo is, maar uh, uh, kwaliteit verkoopt. En ook in deze tijden dat het, uh, dat het in sommige uh, vakgebieden wat minder gaat. Merk je dat in de kunsthandel uh, men nog steeds uh, gaat voor goede kwaliteitsschilderij. U zegt, ja, goede schilderijen verkopen altijd wel, maar proeft u toch iets? Ja, ik had vanmiddag een, een heel leuk uh, iets, dat ik op één schilderij binnen vijf minuten twee echtparen had die het wilden kopen. En dat is toch wel een andere sfeer dan de afgelopen jaren? Absoluut, absoluut. Dat heb ik het afgelopen jaar minder meegemaakt. Maar dit is ook uitzonderlijk, dit gebeurt niet veel in de kunsthandel. Sprank je hoop dat het weer helemaal goed gaat komen met de economie? Laten we het hopen. Mark Hamer vroeg het op de kunstbeurspan in Amsterdam. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Gert Kluk, goeiemorgen weer. Goedemorgen. Het akkoord tussen de westerse wereld en Iran staat natuurlijk prominent op de voorpagina's van de kranten. En volgens de Volkskrant wordt met dit akkoord tijd gekocht. Waartoe het akkoord over de tijdelijke bevriezing van Iran's kernprogramma zal leiden, valt niet te zeggen. Actiegroep Schokkend Groningen doet niet langer mee aan de dialoogtafel... tussen de betrokken partijen in het aardbevingsgebied. Dat zegt actievoerder John Lanting van Schokkend Groningen tegen RTV Noord. Die dialoogtafel onder leiding van uh, oud-burgemeester Jacques Wallagen... en oud-minister Pieter van Geel is een overleg tussen de NAM, de staat... en Groningers die schade ondervinden van de aardbeving... als gevolg van gaswinning. Maar Schokkend Groningen heeft daar geen vertrouwen meer in. Uh, wij zijn bang dus dat het uh, te lang gaat duren... We zijn lang genoeg uh, met elkaar in gesprek uh, geweest. Het heeft eerst lang genoeg geduurd. Schot van Groningen verwacht eerst uh, iets van, uh, van de nam en van de staat. En dan dus kunnen we dan wel kijken of we alsnog weer met elkaar in gesprek gaan. U hoort het vanochtend al bij ons in Zwolle. Waren gisteravond tientallen vogelspotters op zoek naar de sperwaruil. En vanochtend staan ze er weer, want de vogel is alweer gezien. Ja, we, er zijn al een paar meldingen geweest. Eén die heeft hem dan hier aan de overkant van de spoor uh, gemeld. En, en net wordt hij gemeld dat hij door iemand uit de trein is gezien. Ja, spannend natuurlijk, een... of niet? Ja, dat is hartstikke spannend. Want het was op, uh, op zo'n paal vlakbij het tankstation. Nou, we staan hier nu bij het tankstation. Maar we zien de vogel nog niet. Ja, niet iedereen heeft dus het geluk de sperweruil te spotten. De afgelopen honderd jaar werd de uil nog maar drie keer eerder gezien... in Nederland, voor zover we weten. En dat was voor het laatst in Drenthe in 2005. De uil leeft vooral in bossen in het noorden van Europa. En nu dus opeens wel heel vaak gespot. Nou, interessante. Geruchtenmachine draait de laatste week op volle toeren. Wie gaat er volgend jaar voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival? De naam van Ilse de Lange wordt vaak genoemd. Maar de Telegraaf wist laatst te melden dat Whalen... een liedje van Ilse gaat zingen, geproduceerd door Armin van Buren. Ja, volgt u het nog? Vanmiddag wordt het bekendgemaakt... Maar Weet u nog wie vorig jaar won? Us? Only two of ja, dat was de Deense zangeres Emily de Forest met het liedje Only Teerops. U was het natuurlijk niet vergeten. De halve finales van het Songfestival zijn volgend jaar... op 6 en 8 mei in Kopenhagen. En de finale is op 10 mei. Ik hoor een beat, een vrouwenstem. Dat zou wel wat kunnen worden zo. Met Ilse de Lange, Whalen dan... Je weet het niet, geproduceerde Armin van Buren. De finale 10 mei, zei je? Ja, oké. Okay. De sp spanning is eigenlijk ondraaglijk. ondraaglijk. Nou hè? Gekluk dank je. De hele week is het feest. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat 200 jaar. Twee dingen staat elke dag in het teken van het jarige Koninkrijk. Zo waarlijk helpen mij God almachtig.